De Iraanse regering heeft plannen goedgekeurd... voor de bouw van tien nieuwe centrales voor de verrijking van uranium. Op vijf plaatsen wordt meteen met de bouw begonnen. Binnen twee maanden moeten locaties worden aangewezen voor de bouw van de andere vijf. De plannen betekenen een enorme uitbreiding van het aantal nucleaire installaties in Iran. Het land heeft nu één nucleaire fabriek bij Natanz en een kernreactor bij de stad Kom. De nucleaire waakhond van de VN bekritiseerde Iran onlangs... vanwege de bouw van die reactor die het land had verzwegen... De bouw van nieuwe centrales gaat helemaal in tegen de eisen van de internationale nucleaire toezichthouder. In Zwitserland mogen geen nieuwe minaretten worden gebouwd. 57,4% van de kiezers steunt een voorstel van de Zwitserse populistische volkspartij om het verbod in te voeren. Het land heeft nu vier minaretten en daar blijft het dus bij. Die vier mogen blijven staan. De partij zegt dat Zwitserland door de bouw van minaretten islamiseert... De uitslag brengt de regering in verlegenheid. Die had de kiezers opgeroepen om tegen te stemmen, omdat het voorstel in strijd zou zijn met de vrijheid van meningsuiting. Bovendien kan de relatie met islamitische landen onder druk komen te staan. In de buurt van Duisburg is een van de twee voortvluchtige Duitse criminelen gearresteerd. De 50-jarige man, die is veroordeeld voor moord... werd vlakbij de vluchtauto in de plaats mülheim Ruhr aangehouden. Hij bood geen verzet. Zijn handlanger is spoorloos. De twee ontsnapten donderdag uit de gevangenis van Aken... en gijzelden op hun vlucht twee keer een automobilist. Zo konden ze ongemerkt naar het noordoosten rijden. In Mülheim, 170 kilometer van de Nederlandse grens... ontdekten voorbijgangers vanochtend de vluchtauto. Ze alarmeerden de politie die in straat verderop de voortvluchtige moordenaar oppakte. Het weer vrijwel overal droog. Vannacht koelt het af tot rond 3 graden. Morgen en dinsdag vrijwel overal droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 8. Dit was het... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aard en zin.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 Dan ga ik toch nog even terug het hekje door. Kwarles van Uffortlaan. En dan uh, moet je bedenken dat uh, waar de Kwarles van Uffortlaan begint... aan de Kostverlorenstraat, zat vroeger het klaphek. En daar, het achterliggende terrein tot aan de Zandvoortslaan... Dus de oude trambaan, zeg maar, het fietspad... was allemaal Kostverlorenpark. En dat is... Uh, ja In de jaren zeventig is daar uh, met de bouw van het uh, HIK... het Huis in Kostverloren, is dat... Uh, verkocht aan ja, anderen. En er zijn villa's gebouwd. Met gevolgen dat er... wat ons betreft nog een... een klein gedeelte over is. Maar we zijn er... het is nog 14 hectare ongeveer. Jan, hoe oud is het kostverloren park eigenlijk? Dit kostverloren park, zoals het er nu bij ligt... is van 1907. Toen is het gesticht door de heer Varenkamp... met een paar mensen uit het dorp. Onder andere Ernst Brokmeijer...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 Komt hij vandaan? Hij koestert de dagen van roodsellofaan, van glitteren, watten en sterrenpapier. Geen, Geen mens schenkt zijn naam: Meester Pringebeek. Meester mee ze lopen langzaam heen, hij blijft alleen meester Frankie B. Lantaarnopstekers gaan stil door de nacht, hij speelt zijn draai voor een harige gezicht. Slaap rust, sluimer zacht, een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem. Foto leeg ze lachen. Alleen een meisje blijft staan praten. Het maakt een mager meisje van plezier.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 Het was voor zo weinig geld. Dus hij vond, nou, wat, daar moet wat tegenover staan. Met gevolg dat de kinderen ook in Zandvoort uh, naar school gingen voor de, voor de eerste maanden. En ja, dat is ook mijn, uh, mijn herinnering. Ik zat op de school in de in Dokter Gerkenstraat Annemieke, waar kom je zelf vandaan dan? Wij, mijn ouders vrouw in Haarlem. Dat waren de uitzonderingen. Maar gelukkig, tussen aanhalen en stekens, mankeerde mijn broer ook wat. Waardoor wij uh, toch een bunker uh, konden krijgen. Why?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 Daar, uh, daar blijf je mee het werk, want ja, hoe leuk het er zomers ook uitziet... het is en blijft een bunker met volgen van dien, van vocht en uh, al dat soort zaken. Annemiek, we zijn nu door het uh, Kostverlorenpark heen gelopen en we zien hier een bunker. Dit is jeugdsentiment voor je. Vertel. <laughs> ja, hier uh, ben ik sinds... Uh...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 and run.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 That's what I do.